Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je vanuit het buitenland ons land in wil, moet je een negatieve coronatest bij je hebben. Bij het inchecken in havens en op vliegvelden wordt vanaf vandaag gevraagd naar een recente testuitslag. Als je die niet kunt laten zien, mag je niet aan boord. Ook op internationale treinen kun je worden gecontroleerd, zegt Dennis. We gaan er in de eerste plaats vanuit dat de reizigers die nu reizen uh, en een, een noodzaak Reis maken, ...dat zij ervoor zorgen dat zij alle benodigde papieren en dus ook zo'n testverklaring met zich meenemen. Op het moment dat, we, dat ze dat niet hebben, uh, dan wordt ze verzocht om de trein te verlaten. De test mag niet ouder zijn dan drie dagen. Er zijn wel een paar uitzonderingen, onder meer voor mensen die uit landen komen waar bijna geen coronabesmettingen zijn. En van de reizigers van de Caribische eilanden hoeven alleen mensen uit Curaçao een testuitslag bij zich te hebben. Bewoners van verschillende verzorgingshuizen in het Gooi worden misschien verzorgd door de brandweer. Veel personeel daar zit thuis met corona, moet wachten op een testuitslag. Het leger was al om hulp gevraagd, maar dat duurt te lang, zegt de veiligheidsregio. Wordt nu dus gekeken naar de brandweer of het Rode Kruis. Een rouwende zwaan in Duitsland heeft tientallen treinen opgehouden. Het dier was zijn partner kwijtgeraakt. Waarschijnlijk was zij tegen een stroomkabel gevlogen en overleden. Het mannetje bleef op het spoor bij haar lichaam zitten en moest uiteindelijk door de brandweer worden gevangen. 23 treinen stonden toen al een uur stil. En zo klonk het op een strand bij Sydney tijdens kerst. Honderden backpackers stonden te feesten met kerstmutsen op... Vanwege dit feest wil Australië nu buitenlanders met een tijdelijk visum het land uitzetten als ze zich niet aan de coronaregels houden. You must obey the public health orders if you're a temporary visa holder. You're a guest in Australia. If we become aware that you've breached a public health order, bent, we will look at your visa conditions very, very carefully, and you are subject to cancellation. Het is nog niet bekend of er al visa van feestende backpackers zijn ingetrokken. Australië zegt trouwens dat de meeste buitenlanders zich goed aan de coronaregels houden. Het weer nog. Vanmiddag blijft het grijs. Vooral in het midden van het land valt de regen. Soms wat natte sneeuw ook. Het is 2 tot 6 graden. Morgen heb je ook kans op buien. Het wordt dan ietsje zachter. 7 graden. FM. Verkeersabdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A9-diemen richting Alkmaar... staat er een file tussen afrit AMC en Aalsmeer van 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 around the coffee and the pumpkin pie. I'm hey. Thank <laughs> you. What's wrong?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 is the head. even. Them. Yeah, them. Let us know. De kerst is Gooi op de FM.